Do call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 Het overleg van het kabinet met vier oppositiepartijen over de begroting van volgend jaar staat op scherp. Vooral GroenLinks en D66 staan lijnrecht tegenover elkaar. GroenLinks zou alleen willen meewerken aan een deelakkoord over groenere belastingmaatregelen. D66 voelt er niets voor, omdat GroenLinks dan op andere terreinen geen concessies hoeft te doen. Beide partijen eisen dat de premier vanavond nog knopen doorhakt. D66-geleider Pechtold sprak van een cruciaal gesprek.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 De begrafenis van een beroemde rabbijn heeft in Jeruzalem tot een chaos geleid. Zo'n 700.000 Israëliërs waren naar de hoofdstad gekomen om Ovadia Jozef, de laatste eer te bewijzen. Door de drukte duurden het uren voordat de stoets de begraafplaats had bereikt. Er zijn zeker 40 mensen gewond geraakt, onder meer toen een muur instortte. Jozef was de oprichter van de orthodoxe Shas-partij.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 Het weer, vannacht is het nevelig met lokaal kans op dichte mist. Het wordt uh, ongeveer 6 graden. Morgen begint grijs en mistig. Later breekt uh, geregeld de zon door en het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur. Dit huis. Beweeg uw machtige hand in ons midden in. Laat uw kracht zichtbaar zijn in dit huis tot een vegen voor.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 En liefde doe voor de eeuwig.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 6673, ik herhaal, 06 40 23 6673 Of u kunt mailen naar het adres info-gebedzandvoort.nl info En u kunt ons, ook onze website bezoeken natuurlijk... Onze website is www.gebedsandvoort.nl. www.gebedsandvoort.nl Tot slot willen wij u hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. En we wensen u Godzegen en een fijne dag toe. Geben voor den Heer der Welt. Een leven gegeben.